Wouter met het NMS-journaal. Volgens het OMT moeten dagelijkse aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten in een week tijd met 20% zijn gedaald, voordat er een volgende stap gezet kan worden met versoepelingen. Het OMT schrijft in een advies aan het kabinet dat van zo'n daling nu nog geen sprake is, maar dat de piek in de ziekenhuisbezetting wel lijkt bereikt. Volgens het CBS zijn in januari bijna 4400 coronadoden geregistreerd. Het hoogste in maanden. Alleen in april vorig jaar was het aantal sterfgevallen met 6400 nog hoger. In totaal zijn er van maart vorig jaar tot januari dit jaar ongeveer 24.500 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het UWV loopt door een tekort aan artsen zo ver achter met het keuren van ziek gemelde werknemers, dat volgens het Financiële Dagblad duizenden mensen onnodig lang thuis zitten, terwijl ze eigenlijk al weer beter zijn. Werkgevers en verzekeraars betalen ondertussen de uitkeringen door, wat inmiddels in de miljoenen euro's zou lopen. In Vals in Limburg zijn zes woningen ontruimd nadat een vuurwerkbom door een van de brievenbussen van het appartementencomplex was gegooid. Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Wel ligt de hal vol puin. Mensen moesten hun huis uit omdat nog niet duidelijk is of de vuurwerkbom volledig is ontploft. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan uit elkaar, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten. De 65-jarige Microsoft-oprichter en zijn 56-jarige vrouw begonnen in 1999 een liefdadigheidsinstelling met een vermogen van 51 miljard dollar. Ze blijven in deze stichting samenwerken. Het weer, er trekken buien over vandaag met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Maar smiddags is er ook wat zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 11. Ook s'avonds tijdens dodenherdenking waart er nog een koude wind. Morgen droger, af en toe zon, maar nog altijd fris. Maximaal 11 graden. Dit was het NW-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 I'll I'm I'm not trying not. Sacrifice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 Dit zijn de hoofdpunten van het RMS-journaal. Het eerste kwartaal zijn er ruim 30.000 bedrijven gestopt. Zo 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS kan niet verklaren waarom er ondanks de coronacrisis toch minder bedrijven zijn gestopt. Dit jaar wil de Amerikaanse president Biden tot 62.500 vluchtelingen toelaten. Ruim vier keer zoveel als zijn voorganger Trump. Het gaat om mensen van over de hele wereld die op de vlucht zijn voor conflicten. En Apple oefent totale controle uit op zijn App Store, zei Epic Games in de rechtszaak tegen de tech-gigant. Het bedrijf achter het populaire spel Fortnite beschuldigt Apple van machtsmisbruik. Fortnite is uit de App Store verbannen toen het spel een eigen betaalsysteem kreeg. Het weer nog, er trekken zware buien over vandaag en het waait stevig. Maar vanmiddag is er ook kans op wat zon en het wordt zo'n 11 graden. E. when we're living it up oh, oh Gonna knock this go down